Zeven uur remonseree met het NOS-journaal. Op het Taksimplein in Istanbul vieren tienduizenden mensen feest. De Turkse politie heeft zich teruggetrokken en de barricades weggehaald. Ook het Gezi-park is weer toegankelijk. Gisteren raakten honderden mensen gewond in Istanbul... toen de betogingen uitliepen op een veldslag met de politie. De betogers zijn boos over de plannen van premier Erdogan om het plein te renoveren. Het Gezi-park moet plaatsmaken voor een winkelcentrum. Volgens de demonstranten verdwijnt een van de laatste stukken groen in Istanbul. De politie in Frankfurt heeft met pepperspray en wapenstok... een eind gemaakt aan een demonstratie tegen het Europese bezuinigingsbeleid. Duizenden demonstranten wilden langs het hoofdkantoor... van de Europese Centrale Bank lopen. Toen de politie de demonstranten tegenhield, stoeg de vlam in de pan. Groepjes gemaskerde betogers gooiden stenen en rookbommen naar de politie. Aan beide kanten zijn gewonden gevallen. Aanvankelijk verliep het protest vreedzaam. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als... IMF, get out of Greece, and make love, not war. ING heeft vandaag opnieuw enige tijd problemen gehad bij het internetbankieren. Klanten konden wel inloggen op de website, maar geen overboekingen doen. Ook transacties via het betalingssysteem Ideal lukte niet. De applicatie voor de mobiele telefoon deed het wel. Rond vijf uur vanmiddag meldde de bank dat de problemen voorbij waren.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 En dan het weer. Vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af tot tussen de 5 en 8 graden. Morgen dan schijnt geregeld de zon. Het blijft droog en het wordt 14 tot 17 graden. De wind blijft noord tot noordwest. is matig tot vrij krachtig. Pas in de loop van volgende week lopen de temperaturen langzaam op. En na woensdag liggen de maxima rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Niks van de Tour de France missen...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 Kijk op zelfmeetweken.nl Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, NOS langs de lijn tot 11 uh, uur, 4 uur sport. Je denkt op een zaterdagavond, wat is het dan voor sport? Nou, er is heel veel sport vanavond. Er kunnen beslissingen vallen in het handbal. Bijvoorbeeld Lions tegen Volendam, best of 3. En Volendam staat met 1-0 voor bij het waterpolo. UZSC tegen BZC in Utrecht. Best of 5 en BZC staat daar met 2-1 voor. Verder zo meteen vanaf een uurtje of 8 de bekerfinale in Duitsland... tussen Bayern München en Stuttgart. Daar zijn we live bij. We volgen de Diamond League, het en we hebben aandacht voor andere tijden sports. Binnenkort een uh, opmerkelijke uitzending die uh, geheel in het teken staat van, zoals het heet, de gesloopte finale. Weet u nog, 29 mei 1974, de return van de UEFA Cup finale in de Kuip tussen Feyenoord en Tottenham. Toen het helemaal fout ging op de tribune. Dat allemaal later vanavond, want het is nog licht en dus wordt er nog getennist. Neem ik aan, Mark Brasser in, in Parijs bij Roland Garros. Ja, inderdaad. Het voorprogramma met alle respect voor Azarenka, Sharapova... en toch ook wel een beetje Rafael Nadal die zojuist won van de Italianen Foynini. Het voorprogramma hebben we gehad. De hoofdact gaat beginnen. De wedstrijd waar de hele dag al naar uit wordt gekeken. Eigenlijk sinds de loting al van Roland Garros. De partij tussen Novak Djokovic en Grigor Dimitrov, de jonge Bulgaar. De partij staat op het punt van beginnen. Spelers zijn aan het inspelen, maken zich klaar. De wedstrijd gaan we vanavond volgen. Goed, dat en nog veel meer. Bijvoorbeeld Ricky van Wolfswingel, Wesley Sneijder. En Jens Toornstra over Oranje.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 Yeah. Hey.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 veel en Spanish stroll de hockeysters van Amsterdam. Misschien heeft u het gehoord vanmiddag in het Sportforum. Die zijn uh, Nederlands kampioen geworden. Ze wonnen het derde en beslissende duel. Met 3-1 van titelverdediger Den Bos. Tim Steens, je was erbij. Ja, zeker, Robert. Uh, was het spannend of viel dat wel mee? Nee, het was spannend moet ik zeggen. De, in de eerste helft ging het gelijk op. Amst Den Bos kwam toen op voorsprong, 1-0. En uh, daarna maakte Amsterdam gelijk via de beste speelers op dit moment in Nederland, denk ik. Eva de Goede. Uh, in de tweede helft was Amsterdam gewoon beter. Uh, Namelijk terecht een 2-1 voorsprong. En na die 3-1, toen was, uh, was het in de tas, zoals het zo mooi heet. En uh, ja, terecht dat Amsterdam uh, deze titel pakt. Ja, um, over drie wedstrijden, als je het zo bekijkt, dan de terechte winnaar toch wel? Ja, vind ik wel. Als je die drie wedstrijden bekijkt. De eerste wedstrijd was in Amstelveen. Toen won uh, Den Bos na uh, shootouts. Uh, de tweede wedstrijd werd toen hier gespeeld. Dat is nou eenmaal de regel in die uh, playoffs. En toen won Amsterdam, uh, nou een beetje fortuinlijk, maar goed, ook wel terecht, denk ik, 2-1. En dus de derde wedstrijd vandaag hier weer in Den Bosch. Dus Amsterdam moest weer hier naartoe. Ja, dat is altijd lastig natuurlijk, want het was helemaal uh, ja, uitgekocht. Kan je niet zeggen, want je hoeft niet te betalen bij het hockey. Maar het was een hartstikke druk. En Den Bosch natuurlijk de favoriet om hier voor uh, eigen publiek de titel in de wacht te slepen. Maar ik moet zeggen, Amsterdam uh, heeft uh, goed gespeeld. En ja. ja, het is een beetje wrang als je kijkt naar de reguliere competitie. Want Den Bosch werd daar met een straatlengte kampioen. 10 punten voorsprong maar liefst op Amsterdam. Ja, en dat is dan de regel uh, dat je in de play-offs... beginnen uh, we allemaal weer op nul. Ja. Dus Amsterdam als derde geëindigd in die competitie. Die, die is nu landskampioen, terwijl Den Bos natuurlijk... Ja, eigenlijk, uh, als je een normale competitie speelt... Uh, waren ze al, uh, zeg maar, eind april waren ze kampioen. Je was vanmiddag helemaal lyrisch over uh, Eva de Goede. Wat, wat, wat, wat, wat vind je zo goed aan haar? Ja, weet je, zij is een speelster die kan alles. Ze uh, kan de corner pushen en ook verdedigen moet je niet vergeten. Zij loopt uit bij de corner. En ze hadden een corner van... Uh, Den Bos heeft er maar twee gehad, maar die tweede strafcorner was cruciaal. Maartje Pouwen uh, gaat dan op de kop van de cirkel staan om te pushen. En Eva de Goede die liep die bal er gewoon uit. Nou ja, ik bedoel, als je zo belangrijk bent voor het team... maar aan de andere kant, zij speelde op het middenveld uh, echt de wedstrijd van haar leven. En uh, ja, ze was, alles lukte ook. Uh, ze scoorde twee keer, uh, ze won alle duels, paste goed. Uh, wat ik zeg, verdedigend was ze ook uh, heel goed... Dus dus ja, ik denk in potentie kan Eva de beste speelster van de wereld worden. Wat Maakje Pauw op dit moment is, maar vandaag helaas niet voor haar niet uh, kon laten zien. Maar Eva was echt, uh, ja, verreweg de beste speelster van het veld. Goed, nou laten we even naar de luisteren kort na het laatste fluitsignaal. Ik uh, kan nog niet echt geloven, maar we hebben gewoon gewonnen. We zijn gewoon landskampioen. Hartstikke mooi, heerlijk gevoel. Ja, want als ik naar de wedstrijd kijk, het was gewoon dik verdiend. Ja, nou ja, zo voelde het voor mijzelf ook, maar het is natuurlijk altijd lastig uh, misschien dat het van buiten er anders uitziet dan voor ons. Maar uh, nee, ik vond het ons echt beter en we hebben het vandaag gewoon goed afgemaakt. Je scoorde vandaag twee keer hè? uit drie of vier strafcorners. Mooi gemiddelde. Ja, het is wel lekker, ja. Maar ik moet zeggen, het mocht ook wel weer een keer. Hiervoor uh, heb ik wel weer een aantal gemist. En uh, nou, het is wel lekker dat ze nu op belangrijke momenten wel vallen dan. Er waren acht speelsters bij in 2009, toen jullie ook hier kampioen werden. Jij was er nog niet bij toen, hè? Nee, ik was er nog niet bij, nee. Dit was uh, voor mij mijn eerste finale. En uh, wel lekker dat je die dan meteen wint. Heb je nog iets gehoord van die meiden die toen in 2009 kampioen werden? Wat die ervan vonden? Nou ja, ik weet dat het een heel mooi feestje is geworden. En dat ze aan het eind van de avond niet meer wisten wat ze deden. Dus uh, dat staat mij ook te wachten. Heerlijk. Zin in. Ja, want een nuchtere meid zou te horen, Tim. Ja, ze was ook een beetje overdonderd, zeg maar hoor. Dat ze zo goed speelden en dat ze dan een landskampioen uh, zijn geworden hier. Dat was al die meiden toch wel een beetje. Nou, geen shock, maar wel een hele fijne shock dan. Ja. Dus, um, maar ik moet nog even zeggen bij Amsterdam, uh, de coach natuurlijk, Alison Ennen, die mag natuurlijk absoluut niet ontbreken als we het over die wedstrijd hebben. En die heeft dit seizoen erg goed gedaan. Voor het eerst dat ze hoofdcoach werd bij de vrouwen van Amsterdam afgelopen twee jaar werd ze al landskampioen met de mannen van Amsterdam onder Taco van der Honert. Ze was assistent bij die mannen en toen besloot ze om op eigen benen te gaan staan. Nou, dat heeft ze dit jaar voor het eerst gedaan en geweldig gedaan. Want die speelsters, als je die spreekt, die zijn allemaal lyrisch over die Alice en ja, Ja, is ook niet zomaar iemand. Hè. Het is ook. Ze werd in 98 en in 2000 beste speelster van de wereld en ik heb haar zien spelen. Nou, echt, je weet niet wat je ziet. Zo verschrikkelijk goed, scorend vermogen, waanzinnig goed, echt atletisch, echt fantastisch en terecht mm. dat ze toen ook twee keer beste speelster van de wereld werd. Ja, en voor zo iemand ga je dus door het vuur. Hè. En dat hebben die dames van Amsterdam ook zeker gedaan. En dat zeggen ze ook. Daar roemen ze Ellison ook. He, tactisch is ze sterk, maar mentaal is ze helemaal sterk. Want zij is Australische van afkomst. En ja, in, in haar periode dat ze alles won. Olympische Spelen, twee keer, twee keer wereldkampioen. Ja, de, ze, zij ging het veld in om, om gewoon te winnen. En niet bang om te verliezen. En dat heeft die dames van Amsterdam erg goed bijgeleerd, moet ik zeggen. Want het was vandaag duidelijk te zien. En als je dan even kijkt naar het, uh, naar het volgende seizoen. Heb je dan de indruk dat dit team een team is dat die titel kan verdedigen? Absoluut, absoluut. Uh, de enige die uh, stopt, voor zover ik weet, nu is Rachel Wals. Uh, Rachel Takema tegenwoordig. Zij is getrouwd met uh, Take Takema. Zij vertelde mij na de wedstrijd van, uh, dat ze stopt bij Amsterdam. Het is mooi geweest. Maar voor de rest, ja, het zijn hartstikke jonge meiden allemaal nog. En wat dacht je van de kiepster? Net 17 jaar geworden, Anne Veenendaal. Waanzinnig talent. Voor het eerste jaar in de hoofdklasse en pakt gelijk de, de landstitel. Ongelooflijk. En iedereen is ook lyrisch over haar. Nuchtere meid. Uh, ja, heel volwassen met die 17 jaar. En uh, ja, een geweldig talent. Absoluut. Ja, als ik jou zou horen, is er uh, een wissel. Sling van de wacht, de borst de laatste jaren zeer overheersend. ja Die zullen nu natuurlijk uh, zwaar teleurgesteld zijn. Die hebben er geen rekening mee gehouden, denk ik. Absoluut, want ik ben hier nog op Den Bos. Ja, en het, eh, alle ingrediënten waren aanwezig om een knalfeest te maken. Maar goed, nu druipt iedereen een beetje af. En Amsterdam is al naar het clubhuis nu. Die worden daar gehuldigd. En gaan vanavond lekker stappen in Amsterdam. Maar op jouw vraag terug te komen: het klopt. Kijk, Den Bos is vanaf 1998 elf keer achter elkaar kampioen geworden. Toen kwam Amsterdam er even tussen op twee, in 2009. Daarna weer drie keer achter elkaar Den Bos. Dus in totaal veertien keer in de laatste 16 jaar. Ongelooflijk record. Maar ik denk wat jij zegt, dat Amsterdam misschien wel wat aan het record kan doen. Ze zullen niet. Eh, Elf keer achter elkaar kampioen worden. Maar de eerste paar jaar, als dit team een beetje bij elkaar blijft... en dan ziet het wel naar uit... geef ja. ik Amsterdam een goede kans om die titel een paar jaar te prolongeren. Het zou mooi zijn voor het dameshockey ook. Ja. Zeker even, in ieder geval even terug naar, naar Den Bosch. Laten we even luisteren naar Maartje Palme. Als het er is. Is Maartje er? Ja, daar is ze. Kijk, uh, verlies is nooit leuk. Zeker niet in de finale en zeker niet... Uh, ja, als je beide gewoon kansen hebt. Uh, Amsterdam maakt, maakt de kansen gewoon vandaag... En, uh, dus je kans maakt bij gewoon verdiende winnaar. Ja, kijk, als je over drie wedstrijden twee keer verliest en Amsterdam is gewoon effectiever geweest in deze finale. En nogmaals, ik had echt heel graag met een gouden plak gestaan. En naar mijn mening hebben we er vandaag alles aan gedaan om, uh, ja, om te vechten voor wat we waard waren. En uh, wat dat betreft trots op het team. Maar ja, wat ik zeg, eff niet effectief genoeg in Amsterdam wel. Ja, is dat misschien de reden, inderdaad, Tim? Niet effectief genoeg. Klopt, Robert, want Amsterdam kreeg twee strafcorners, ja, En dat is natuurlijk het wapen van Maartje Pauw. Maar de eerste corner, die push is een beetje laag. En ik moet zeggen, Anne Veenendaal in het doel van Amsterdam... was een beetje gelukkig dat ze die bal stopte. En die tweede corner werd te keurig uitgelopen door Eva de Goede. Ja, zij heeft twee corners gehad, ging er niet in. Eva kreeg er vier en dan maakte ze er twee van. Ja, dat was een beetje het verschil. Want dat zijn ook de details die zo'n wedstrijd beslissen. Ja, um, over details gesproken. Raar dat er alleen maar op vreemde bodem werd gewonnen... Ja, dat is apart, hè? Ja, ja dat, uh, dat is inderdaad wat jij zegt, is waar. Dat was toen vorig jaar ook in 2009. Maar nu inderdaad, de eerste wedstrijd die verloren ze na shootout op eigen veld. En toen twee keer hier naartoe, ja. Maar wat ik zei uh, over Alison, dat is wel heel belangrijk. Want, kijk, zij heeft de mentaliteit ingebracht bij die meiden. Ik heb ze na de wedstrijd nog gesproken. Die zeiden ook van, ja, in het verleden, als we naar Den bos toe moesten... dacht iedereen van, oh god, hier gaan we zeker uh, verliezen, weet je wel. En, en, en nu zei de, de, de mentaliteit veranderd. Ze zegt, nee, we gaan hier gewoon winnen. Nou, en die mentaliteit, die, die hebben ze laten zien vorige week zondag en vandaag dus uh, in mijn ogen de terechte kampioen Amsterdam. Geen twijfel over mogelijk. Goed. Dankjewel, Tim Steens. a complication On the shoulders we will stand It's a patient exploration Where discovery is free Everything You Didn't Do van Jamie Cullum. Het is tien voor half acht. Vanaf acht uur de bekerfinale in uh, Duitsland... tussen uh, Bayern en Stuttgart op deze zender met uh, Roland van der Geer. We gaan hem helemaal volgen, die wedstrijd vanavond. En natuurlijk Roland Garros met Dimitrov. Uh, meneer Sharapova, zullen we maar zeggen. En uh, Djokovic, Mark Brasser. Ja, drie games gespeeld. 2-1 in het voordeel van Novak Djokovic. En die gaat nu ook zelf serveren. En als je dan een beetje verstand van tennis hebt, dan weet je dat hij hem gebroken heeft. Dat klopt. Het eerste tikje uitgedeeld door Djokovic. In de openingsgame meteen brak hij de service van Dimitrov. En dus 2-1 voor Djokovic mag zelf serveren. Nog niet zo heel erg veel over deze wedstrijd te zeggen. Een beetje ja, een shaky start van Dimitrov. Zonder natuurlijk dat hij meteen zijn service inlevert. Maar goed, hij heeft nog games genoeg in deze eerste set om die break weer ongedaan te maken. Maken. Goed, dan uh, gaan we even naar uh, het uh, roeien. Want uh, Olympisch goud bij de Spelen van Rio de Janeiro in 2016, niks meer en niks minder. Dat is het ultieme doel van roeier Roel Braas. Afgelopen zomer in Londen deed de Noord-Hollander al een poging in de Holland 8, maar die boot kwam niet verder dan de vijfde plaats. Sindsdien vaart Braas weer solo in zijn geliefde skiff. Onder begeleiding van zijn uh, atypische coach Ilko Meenhorst zet de Noord-Hollander alles op alles. Braas zette vanmorgen een eerste stap naar succes met de finale plaats bij de EK-roeien in Sevilla. Ja, dat was wel voor ons sowieso het eerste doel om uh, de finale te halen hier ook. En uh, ja, bij de trainingen... Uh... Blijkt gewoon dat ik, uh, dat ik mee moet kunnen doen met het niveau. En uh, ja, dat is natuurlijk altijd mooi als je dat hier kan laten zien in de wedstrijd. Het is gewoon een stap omhoog weer. En uh, ik denk dat dat vooral in de skif, eerste jaar weer in de skif, voor hem ook een... Uh... Ja, een hele verbetering is. Hij is gewoon weer een stap beter geworden. Hij zit er dichterbij. Roel Braas en Elko Meenhorst. Een paar apart zou je kunnen zeggen in de Nederlandse roeiploeg. Ze trekken zich van weinigen wat aan. Braas eindigt in de halve finale op gepaste afstand van de Duitse topper Marcel Hakker. Hij wordt tweede in zijn halve finale. En die Hakker is toch een skifeur die afgelopen zomer voor het goud ging op de Spelen van Londen. Mijn tier is olympisch goud. In ben naar Voor Duitsland te wonen en daar heb ik schon. Ik heb zweemaal dran probiert, ben jedesmal gescheiterd. En denk dat ik dit jaar betere chancen heb. De missie van Hakker slaagde niet met een zesde plaats in de Olympische finale. En met zijn 36 jaar lijkt de tijd aangebroken voor nieuwe namen. Roebraas, tien jaar jonger, staat klaar, zegt hij. En zijn doel is helder. Uh, ja, Olympisch goud uiteindelijk. Dat is, natuurlijk, dat is voor iedereen het ultieme doel die hier natuurlijk uh, meedoet. Het lijkt mij voor iedere sporter met ambitie uh, is het hoogst haalbare doel... Uh, natuurlijk altijd iets wat je na wil streven. En uh, ja, de vraag is uh, hoe lang die weg zal zijn hoe die voorloop, gaat verlopen. Dat, uh, dat weet ik nog niet. Je bent groot, je bent berensterk. Dat kan haast niet anders. Um, waar kan het verbeteren? Het dan zit je dan op het technische vlak? Uit. Nou ja, en dat niet alleen. Ik denk gewoon ook raceervaring in de Skiff. Als je kijkt, sommige jongens zitten al 10 jaar in de Skiff. Nou dat betekent gewoon uh, tussen de 25 en de 30 wereldbekers, 10 WK's in de Skiff en uh, zeg maar 5 tot 10 EK's en alle losse toernooien die erbij horen. Nou dit is mijn derde officiële jaar in de Skiff. Nou dan zit je op 5, 6 wereldbekers en uh, 2 EK's en uh, 1 WK. Dus ja, dan loop je een x aantal toernooien achter in trainingsjaren. En ik denk gewoon dat, Daro, uh, dat daar voor mij heel veel uh, winst in te balen valt... in het, uh, het starten van veel wedstrijden. En, uh, veel tegen die jongens racen, leren, hoe racen ze, uh, wat gebeurt er. en uh, Dat is gewoon een leerproces. Net zoals dat die jongens voor het eerst in de skif kwamen... die toen tegen uh, de anderen moesten racen. Ooit lukte het een Nederlander op de Olympische Spelen. Het is verleidelijk om bij het begin van deze Spelen... in het archief te zoeken naar Olympische successen van Nederland. En dus doen we dat ook. over de gaten. Goud op de Olympische Spelen van Mexico in 1968. Goud ten slotte ook voor skiefeur Jan Wienissen... die met grote overmacht de West-Duitse Jochem Meisner verslaat. En die roeit ook nog steeds op de bosbaan, wat heel leuk is. Dus we zien hem wel eens en dan roeit hij mee. Of nou, niet met ons mee, maar hij roeit over de baan en roeit er ook. Dus dat is heel leuk. Wat zegt hij? Ook... Wat zegt hij? Nou, hij zegt heel, niet zoveel, maar laatst was uh, Frans Geubel bijvoorbeeld die trainde En die zei, ging een stukje met Roel Meva. En zei hij aan het einde ook, wat ik begreep van Roel, dat hij toch harder ging dan de jaren ervoor in de skip. Dus, nou, dat zijn leuke dingen. Tussen de wel honderd boten op het terrein in Sevilla zijn ze bijna onafscheidelijk. Elkom Meenhorst en zijn pupil Roel Braas. Zowel in het roeien als daarbuiten. Hoewel niet noodzakelijk, begrijpen ze elkaar prima. is niet nodig, maar wij kunnen het heel goed vinden. Ja, wij hebben echt een goede klik met elkaar. En, maar de basis is het vertrouwen. Ook als het even tegen zit, dat vertrouwen in elkaar, dat, uh, dat is heel goed. Ja, ik denk ook dat de, de, de band, de klik die je met, met je coach hebt en het vertrouwen... en, en hoe je met elkaar omgaat, uh, denk ik dat het ook heel belangrijk is. Kijk, Als je met een coach hebt waarvan je een pleurensekel aan hebt... En dat je denkt van, vent, ja, alles wat jij zegt, dat geloof ik niet. Dat werkt gewoon niet. In het proces met de acht heb ik wel uh, veel dingen meegemaakt van mensen die niet goed nadachten. Dus dan uh, ga je automatisch naar mensen om je heen verzamelen die er wel toe in staat zijn. En, uh, ja. Meenhorst heeft zijn zaakjes op het droge, zoals dat heet. Hij is oud-roeier, maar voor alles een geslaagd zakenman. Dus, die nu niet meteen de achtergrond heeft van een typische nationale coach. Na vier jaar ben ik eigenlijk ondernemer geworden en hard gaan werken. Dat heb ik tien jaar lang gedaan, maar ik heb het roeien nooit echt losgelaten. Ik heb het altijd gevolgd. En je zegt, ik kijk eigenlijk op een bedrijfsmatige manier... naar het roeien. Leg de link eens uit. Nou, primair de link in... Hè? Je kan zeggen, heb je coachervaring? Nee, als je kijkt... Op die manier in de sport, maar ja als je kijkt in hoe je mensen aanzet in het bedrijfsleven. Ik denk dat de filosofie die ik in het bedrijf hanteerde, hoe je omgaat met mensen, hoe je een team vormt, hoe je iemand tot betere prestaties kan helpen. Daar zit veel overlap in, in hoe je dat daar doet of in een boot. Uiteindelijk is het een manier van presteren ontwikkelen. Wat is dan die overlap? Ik denk de primaire overlap is dat je ten eerste iemand de ruimte en de zelfstandigheid geeft om zich te ontwikkelen en hem ook daar verantwoordelijk voor maakt. En dat betekent in het proces van vallen en opstaan. En op het moment dat het een keer verkeerd gaat, dan moet je iemand helpen om te verbeteren en niet laten vallen of heel kritisch per se erop aanspreken. En op het moment dat het goed gaat, kijken: oké, okay, waar kan het nog beter? Hoe kan ik dat faciliteren? Jullie willen graag, hè? Ja, heel graag. En die motivatie is er, dat vuur brandt bij Wildbeker haalde je nog niet eerder de finale. Dat is een van de doelen voor 2013. Beschouw je dit wel al als een bijzonder moment omdat je nu toch in die EK-finale ligt? Uh, ja, nou ja, zelf heb ik dit nog nooit eerder gehaald. Dus voor mij, voor mij uh, ja... Ik denk dat ik het nog even moet laten bezinken. Ik zie me... eindelijk een glimlach. Ja. Nee, ja, ik vind het gewoon ontzettend mooi dat ik hier de finale te halen. En dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Mijn beste resultaat is eigenlijk uh, 18 lutsen in, uh, in 2010. En uh, ja, dat was toen ook al hè, vrij goed, top 8 van de wereld daarop. En uh, ja, het is nu alleen maar mooi dat ik, nu al, uh, ja, dat ik het nu heb beter om te zetten naar uh, finale op de EK. Terwijl er toch wel uh, goede namen aanwezig zijn. Ja, Robraas was dat uh, vanuit Sevilla uh, bij de EK Roeje. En dan hoort je op de achtergrond. Ik mag hopen dat het geluiden zijn. Bob van der Tak, goedenavond. Ja. Ja, jij broer. gaat vanavond een verslag doen van UZSC tegen BZC in Utrecht. Uh, waterpolo binnen, maar nu even niet. Leg uit. Nee, het is in de open lucht. Dat is uh, heel bijzonder natuurlijk. Want het is een zwembad zonder dak. Zwembad De Kromme Rijn. Dat uh, dak is uh, tijdelijk verwijderd omdat het lekte. En uh, volgende maand, dan moet alles weer in orde zijn. Dan moet dat dak er weer op zitten. Want dan is hier in Utrecht het uh, EOF. Het uh, European Youth Olympic Festival. En dan moet alles natuurlijk picobello in orde zijn. En vandaar dat dus tijdens de playoffs, een beetje ongelukkig, maar goed. Uh, dat dak eraf is. Het is dus waterpolo in de open lucht uh, vanavond. En dat is uh, Behoorlijk fris. Ja, ja dat, dat, dat kan ik me voorstellen. Want je zit buiten, dus dat is logisch. Maar de watertemperatuur is wel op normale temperatuur. Ja, dat wel. Maar het is voor de mensen die in het water liggen is het ook niet zo'n groot probleem. Maar het is meer voor de, voor de bankzitters. Uh, ja, die moeten toch uh, badjassen aan, misschien zelfs dekens uh, gebruiken om zich warm te houden. Want uh, ja, je kunt je voorstellen dat het uh, met die wind die er vandaag staat uh, behoorlijk fris is om langs de kanten toe te kijken. Ja, ik heb op de website van uh, UZFC even gekeken. Die hebben een oproep gedaan om vooral naar het uh, gezellige stadiontje te komen om de ploeg aan te moedigen. Zit het vol? Uh, nou, niet helemaal. Maar dit is ook wel een vrij groot zwembad, uh, moet ik zeggen. Waar je ook nog een soort uh, bovenring hebt, waar ook nog uh, mensen kunnen staan. Dus het is nog niet helemaal vol, maar het, het, het loopt toch aardig uh, vol voor deze wedstrijd. Het is ook een uh, belangrijke wedstrijd natuurlijk, want de beslissing zou kunnen vallen vanavond. Ja, want uh, dat, dat, uh, als BZC wint, hè? heb ik het goed begrepen zo? Ja, dat klopt. BZC, de regerend landskampioen uit Borkulo... staat in de Best of Five-serie met de 2-1 voor. Tot nu toe is het zo geweest dat steeds de thuisspelende ploeg heeft gewonnen. En BZC heeft het voordeel van de laatste thuiswedstrijd... eventueel, als vanavond geen beslissing valt... die zou dan morgen zijn in Borkulo... omdat BZC in die reguliere competitie hoger eindigde dan UZSC. BZC de nummer 1, UZSC de nummer 2. Dus het zijn echt wel de twee sterkste ploegen van Nederland op dit moment... Die tegen elkaar spelen in die finale van de play-offs. Maar ja, BZC zou uh, kampioen kunnen worden als het wint. Als UZTC wint, is het 2-2 in die best of 5 Dan krijgen we dus morgen een allesbeslissende wedstrijd in Borkenloop. Bob van de Tak was dat uh, vanuit uh, Utrecht. In de loop vanavond houdt hij ons op de hoogte van de verrichtingen. Daar, net als bij het handbal, ook daar wellicht een kampioenschap. Voor een dam kan kampioen worden in een best-of-three. Uh, tegen de Lions. Maar ze spelen uit. Dus je weet het nooit. Ze staan wel met 1-0 voor. Dus wellicht wordt het gelijk. Of het wordt natuurlijk 2-0 voor Vorendam. En dan gaat daar ongetwijfeld de vlag uit. En later vanavond ook nog andere tijden. Sports en de bekerfinale in Duitsland. Natuurlijk, laten we dat niet vergeten. Hier is Kloks en Coldplay om precies half acht. Let's go! play en kloks uh, golfer uh, Joost Luiten die begon gisteren goed aan de, de Nordea Masters in uh, Stockholm had een goede eerste, eerste ronde maar door een rondje van 70 van vandaag is hij behoorlijk achterop geraakt bij de concurrentie. Luiten staat op een uh, gedeelde zesde plaats inmiddels met zeven slagen achterstand op uh, de Finse leider Miko Lonnen. Uh, toch is Luiten nog aardig tevreden voor vandaag. Ja, op zich een goede ronde. Ik speelde niet heel goed de eerste negen, maar door een goed uh, kort spel uh, blijf je erin. En uh, op de tweede negen ging het wat beter uh, lopen, maak je wat birdies. En uh, ja, dan met twee honden moet je denk ik niet uh, ontevreden zijn. En uh, de laatste bal was gewoon erg lastig met de regen. ja uh, ik ben niet ontevreden. Het kan altijd beter, maar wat je zegt, het is, het is een goede, goede ronde waar ik in ben blijven vechten. En uh, dat is, denk ik, het, uh, het belangrijkste. En uh, ja, morgen, uh, ik denk dat ik uh, wel aardig wat achter op de leiders. Uh, dus je moet een lage ronde uh, maken. En uh, dat gaan we morgen proberen. Dan zien we wel. Ja, zeven slagen achterstand uh, om precies te zijn, dus op uh, de Finn Mikko Ilone. Uh, Joost Luijten, regenachtig Stockholm. Dat horen nu uh, de regendruppels die vielen op de paraplu. Gelukkig is het droog in uh, Parijs. Uh, Mark Brasser. je zit te kijken naar uh, Dimitrov tegen Djokovic. Was er verwachting uh, dat uh, Dimitrov het hem wel lastig zou kunnen maken? Komt dat een beetje uit? Nou, in de eerste set tot nu toe niet, Robert. Het is 5-2 in het voordeel van Novak Djokovic. De Serviër staat een dubbele break voor. Een beetje teleurstellend wat zich hier afspeelt tot nu toe op het centerkort, Maar goed, het gaat uiteindelijk om drie gewonnen sets. Dus uh, ja, het, het, het zegt natuurlijk wel iets. Ik bedoel, je wil lekker in de wedstrijd komen. Zeker als je tegen een topper speelt als Novak Djokovic. Ja, en als je dan meteen je service inlevert in je allereerste service game. En dat, gebeurt een, dat overkwam Dimitrov nog een keer bij een stand van 3-1 hele slordig game. Hij stond op voordeel. Toen sloeg hij een dubbel fout. Toen vervolgens maakte hij een fout met zijn backhand onnodig. Om vervolgens ook met zijn voorhand een onnodige fout te maken. Weg was de game. En Djokovic ging naar 5-1. Dus ja, dat is uh, slordig. Het spektakel uh, dat, zit ik, ja, dat kan ik niet live volgen, maar dat, dat probeer ik wel een beetje bij te houden. Het spektakel dat speelt zich af op baan 1. Daar speelt op dit moment Tommy Haas de oude rot, 35 jaar. Die speelt er tegen John Isner. Nou ja, John Isner, die zijn naam zal vooral altijd uh, verbonden zijn aan die memorabele wedstrijd op uh, Wimbledon. Toen hij speelde tegen Mahu, 70-68. Eh, de, de Marathon Man, en, uh, Johnny Isner. Nou, Die doet zijn naam uh, tijdens dit toernooi alweer eer aan. In de vorige ronde speelde hij een vijfsetter tegen uh, Ryan Harrison. Uiteindelijk 8-6 in de vijfde set in het voordeel van John Isner. Hij staat nu dus tegenover Tommy Haas. Haas won de eerste set 7-5. De tweede won Tommy Haas met 7-6. Toen uh, Isner 6-4. Uh, en toen uh, John Isner 7-6. John Isner heeft 12 matchpoints overleefd inmiddels in die partij. Hij heeft er weer een vijfde set van gemaakt. Dus de marathon man strikes again, zullen we maar zeggen. Hmm. Uh, ja, de, Tommy Haas, 35, uh, of wie dit vol gaat houden. En hoe Isner die vorige vijf zetter tegen Ryan Harrison verwerkt heeft. Ja, dat moeten we af gaan wachten. Uh, Spektakel in ieder geval wel dus op baan 1. Ja, nog niet echt op het centercourt waar uh, Novak Djokovic 5-2 voor staat. En serveert voor de winst in de eerste set. Je hebt naar uh, Nadal ook gekeken vanmiddag. Is er een moment geweest dat je dacht van nou hij heeft het ja, nu toch wel moeilijk en het kan wat link worden voor hem vandaag of was het... Redelijk toerecht nee. toe, recht aan. Ja, het was redelijk recht toerecht aan. Ik vind hem nog niet uh, de Nadal van, van, van andere jaren. Ik, maar misschien hebben we onze verwachting ook wel te hoog. Ik vind die Fognini wel een goede speler. Maar die is ook wel heel flegmatiek. Af en toe slaat hij heel mooie ballen. Maar hij kan ook uh, soms zomaar wat uh, verprutsen. Opgelegde kansen missen. Nou, dat is misschien ook wel moeilijk spelen. Nadal uh, won wel uh, in drie sets. Uh, oh, ja, had het. Ja, niet. Ik, ik verwacht eigenlijk meer van hem. Maar nogmaals, misschien verwachten we eigenlijk uh, allemaal een beetje te veel van hem. En kan het niet uh, elke dag goed zijn. Het weer is in ieder geval wel in zijn voordeel. Het wordt wat, wat warmer. Daarmee kan hij wat meer gaan, gaan spinnen. Wat meer gaan kikken ook met, uh, met die ballen. Dat is dus in zijn voordeel. En daarbuiten, het is een man van Spanje natuurlijk. Die houdt van om lekker in de warmte te spelen. En niet in dat grijze, sombere, donkere weer. Wat we de afgelopen dagen hebben gezien. Ja. Volgende tegenstander van Nadal, om dat nog even te noemen. Dat wordt uh, Nishikori. Uh, de Japanner. Die won uh, ja, op een vol uh, koers Suzanne. Van Lengland van Benoit Pair. En die Benoît Per dat is samen met Dimitrov en Klisan bijvoorbeeld. En, en ook wel eh, de tegenstander, die Poolse jongen... waarvan mijn naam, de naam nu even ontschoten is waar Robin Haase gisteren van verloor. Janovic Janovic inderdaad, Janovic, inderdaad. Dat zijn jongens, nou ja, de, de, zeg maar een nieuwe lichting. Um, en daar hoort die Benoit Pair ook bij. Maar die kon het vandaag voor eigen publiek uh, niet waarmaken. Hij verloor van uh, Kai Nishikori dus. Uh, wel wat incidentjes ook in die partij. Per sloeg een racket Janovic, werkelijk ja. helemaal aan gruzelementen... Uh, waarvoor hij een waarschuwing kreeg. Hij liet zich ook nog coachen. Uh, tenminste, dat, daar verdacht de umpire hem van... dat hij zijn coach om advies vroeg... of dat de coach hem aanwijzingen gaf. Nou, dat, dat mag niet. Tijdens een wedstrijd kreeg hij ook een waarschuwing voor. Dus ja, het was een wedstrijdje met incidenten... en misschien wel daardoor won uh, Nishikori. Hm. Als we dan nog even kijken naar het uh, vrouwentoernooi... misschien kan ik nog even zeggen dat Richard Casquet ook door is... speelde indrukwekkend tegen Nicolai Davidenko. Uh, het vrouwentoernooi, ja, twee speelsters in actie gezien... Uh, waarvan ik ook uh, meer verwacht... Uh, en die die nog zeker niet in goede doen zijn. Uh, Victoria Azarenka had drie sets nodig tegen Alize Cornet. Uh, ja, was gewoon niet, niet goed, niet overtuigend. En Maria Sharapova tegen Ji Zeng. was de eerste set wel aardig... maar de tweede set was zeker niet goed van Sharapova... die weer enorm worstelde met, uh, met haar service. Dus ja, uh, zeg maar, de grote spelers... Uh, ja, nou, bij de vrouwen niet echt. Nadal nog niet helemaal in de grootste vorm. Uh, zeker niet in de vorm die hij nodig heeft om het toernooi hier te gaan winnen. Maar goed, we hebben nog ruim een week te gaan, dus uh, het kan groeien zijn. Hij heeft natuurlijk geklaagd over de afgelopen dagen dat hij weinig gespeeld heeft, weinig heeft kunnen trainen vanwege zijn wedstrijdschema en vanwege het uh, slechte weer. Hm. En dan zit ik nog even te kijken, nou Djokovic mist nu een makkelijke voorrend, stond op setpoint 40-30 in zijn eigen service game bij die stand van 5-2, maar hij maakt het nu nog niet af. Maar goed, de eerste set uh, lijkt gespeeld in een tot nu toe ja, tegenvallende ja, topper, of in ieder geval de wedstrijd van de dag, zoals hij hier uh, wordt aangekondigd. Maar veel te genieten valt er vooralsnog nog niet. Goed, ik kom over een een paar minuten bij je terug om te horen of Djokovic daadwerkelijk de eerste set heeft gewonnen. Het Olympisch Zeilen kent dit post-Olympisch jaar, post jaar twee nieuwe klassen. De Nakra 17, dat is een katamaran. En de 49er FX, dat is een skifboot voor vrouwen. En in die eerste discipline hebben de Nederlandse zeilers al veel indruk gemaakt. Maar ook in de 49er doet Nederland al mee om de prijzen. Bij de wereldbekerwedstrijd in Jerg veroverde Annemiek Bekkering en Claire Blom vorige maand een bronzen plak. En uh, volgende week gaan ze weer een poging wagen op het Olympische water van Weymouth. Floris van Horen ging kennismaken met die nieuwe Olympische boot en met haar bemanning. Ik ben Annemiek Bekering, 21 jaar oud. Ik heb de afgelopen twee jaar gematchraced en daarvoor al wat skiffervaring opgedaan. En voor nu staan we met Claire in de 49 Fx. Ik ben Claire Blom, 25 jaar oud. kom uit de laserradio en vaar nu de nieuwe Olympische 49 Fx-klasse. Toilet back in the morning you. Ik ga het nu in de Annemiek, de 49er FX, nieuwe Olympische klasse. Wat is het voor boot? Het is anders dan een normale boot, omdat je uh, hebt een soort zijvleugels aan de zijkant hebt. En uh, best wel veel zeil, dus dat heet dan overpowered. Je hebt eigenlijk te veel druk de hele tijd. Dus ook als je de boot in het water legt, dan wil die eigenlijk omgaan slaan. Dus dat maakt hem heel erg uh, spectaculair en uitdagend. En dat je. Nou ja, best wel atletisch moet zijn en hard moet werken om gewoon überhaupt die boot te kunnen, kunnen zeilen. En uh, je hebt nu ook dat je met z'n tweeën in trapeze staat, samen op de, op de vleugels aan de zijkant. Nou dat maakt het gewoon, uh, ja, voor, voor het sturen en bemannen wordt het gewoon heel erg gaaf. Ja. Hoeveel? Ja. Okay. 21. Hoe moeilijk uh, Claire is het om te switchen van boot? Ja, ik ben natuurlijk eenmaals in de laser, dus dat was wel even om dan nu met z'n tweeën te varen, is wel een soort van omschakeling. Ik ben wel uh, echt begonnen met mijn opleiding in tweemansboot, dus dat hielp dan wel om, uh, om samen te leren varen. Maar het is zeker even een omschakeling. Is het dan moeilijker om, om te schakelen dat je samen moet varen... dan dat je een andere boot moet uh, beheersen? Ja, het was natuurlijk een beetje dubbel op voor mij. Want Annemie kwam natuurlijk uit drie personen. Dus die ging eigenlijk naar eentje minder en ik ging naar een meer. En nog een snellere boot. Dus het was eigenlijk wel hard werken om dat allemaal uh, op een rijtje te krijgen. Maar ja, tot nu toe gaat het echt goed. Begrijp jij de keuze dat dit een Olympische boot is geworden? Uh, ja, ik begrijp het keuze best wel goed. Het dus zat er ook al wel, wel aan te komen. En uh, ook omdat bij de mannen is de 49 al Olympisch al een aantal jaren. Maar uh, dus is het is ook wel logisch dat ze dan voor de vrouwen ook zoiets willen. Want het, heeft, het geeft hele mooie beelden voor de nou, voor mensen die het zeilen überhaupt niet kennen. En voor de zeilers zelf is het ook heel erg uh, nou, heel uitdagend en heel erg leuk om te doen. Jullie pakten brons in hier. Um, wat stelde dat voor? Ja, natuurlijk. Het was de eerste medaille voor sowieso voor skif voor Nederland. Dus dat was dan wel uh, ja, leuk, maar het was nog niet echt ons hoofddoel. We hebben veel geleerd daar. En uh, ja, het, het stelde wel iets voor, maar niet uh, heel veel. Waar willen jullie uh, voor het eerst pieken? Uh, WK in Marseille, in eind september is dat. Moeten we top 8 varen van de bond om het programma door te laten gaan? Dus dat wordt wel ons piekmoment. Is het een boot waar wij, Nederlanders, goed in zijn? Uh, in de 49er zijn we als Nederland nog niet heel erg goed geweest, we zijn wel hard mee bezig. En deze is dan helemaal nieuw, de 49er FX, dus wij gaan zorgen dat we daar als Nederland heel goed in zijn. LOS Langs de Lijn, tot 11 uur met sport en muziek. Kom ik, Donald en James Ingram. En jammo be there. Het is uh, kwart voor acht. Ze zijn een klein kwartiertje bezig, denk ik, in de, de openlucht in Utrecht bij het waterpolo. Bob. Ja, de eerste periode zit er bijna op. Nog een halve minuut. En de doelpunten zijn schaars. Want de keepers spelen tot nu toe een hoofdrol in deze wedstrijd. Zowel Ruben Hoepelman van USC... UZSC als Robert Beskers van BZC hebben al een aantal uitstekende reddingen verricht. En daarom is er nog maar één keer gescoord. Dat was een doelpunt van de thuisploeg van UZSC. van boot komt Salma de ervaren midvoor uit Hongarije. Hij vond het net... Achter keeper Robert Beskers en zo is het 1-0 voor UZSC. Dat dus moet winnen om nog de beslissende wedstrijd af te dwingen... die dan morgenmiddag in Borculo gespeeld zou worden, wint BZC. Dan is het kampioen en BZC krijgt nu een strafworp. En Otto Friek, de aanvoerder, gaat hem nemen. Op de doellijn natuurlijk Ruben Hoepelman, de keeper van UZSC. Is kijken of hij deze er ook uit kan houden. Dat lukt hem niet. Het is 1-1. BZC van de door een score van Otto Friek, de speler van het jaar. Twee keer werd hij dat al de afgelopen jaren. En hij onderstreept dat nog maar eens met deze strafworp die hij benut. En zo is het dus 1-1 met nog 15 seconden te spelen in die eerste periode. Het is dus vooral spannend. Nog niet echt heel goed in de zin dat er weinig gescoord werd. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen dat dat door de uitstekende kwaliteit van de keepers komt. Dus kijk of UzTC nog een doelpuntje kan maken zo voor het verstrijken van die eerste periode. 10 seconden hebben ze daar nog voor. Dus het moet snel gaan. Maar er wordt een overtreding gemaakt. Door Lars Schottenmaker, een van de BZC'ers. En uh, dus wel een vrije worp voor de thuisploeg. Bal nu richting het doel. En dan uh, wordt er toch nog gestoord. Jazeker, weer door Botond Salma. Die uh, Hongaar. En die uh, maakt er dan 2-1 van. Met nog 1 uh, seconde te spelen in die eerste periode. Botond Salma dus. Die naam is al een paar keer gevallen. Speler van UZC. Maar heeft een verleden bij BZC. De club Het Borculo haalde hem in 2008 naar Nederland. Maar... Aan die samenwerking kwam in december 2011 abrupt een einde... toen Salma uit de selectie werd gezet... omdat hij bij een dopingcontrole was bestrapt, betrapt op het gebruik van cannabis. En na vijf maanden schorsing kwam hij vervolgens dus hier in Utrecht terecht bij UZSC. En hij is van grote waarde voor de ploeg het hele seizoen al. En dus ook in deze wedstrijd tot nu toe. Want na één periode staat UZSC op een 2-1 voorsprong tegen BZC... door twee doelpunten dus van Salma. Mike Brasser in Parijs, Djokovic, eerste set tegen Dimitrov... Binnengehaald. Djokovic 6-2 in zo'n 33 minuten. Iets meer dan een half uur. Dus ja, Dimitrov valt tegen. Ik denk dat we het zo kunnen stellen. Net eens even de statistieken erbij gepakt. En dan zien we dat Dimitrov al bijna 20 onnodige fouten heeft gemaakt. Ja, dat is veel te veel. Tenminste, helemaal als je kijkt wat er dan tegenover staat. Hoeveel winners. Dan denk je nou goed 20 fouten kan misschien nog als je dan 30 of 40 winners heeft gemaakt. Maar dat heeft hij dus niet. Hij heeft maar twee, twee winners geslagen. Ja, en hij is nu in zijn eigen service game aan het begin van de tweede set meteen weer in de het derde breakpoint heeft hij inmiddels tegen. Ja, Hij maakt heel veel onnodige fouten, zo simpel is het. Dat is het verhaal van deze partij tot nu toe. Hij kan in de rally kan hij niet mee met Djokovic. Hij gaat forceren en hij mist gewoon ja, ballen die hij normaal wel maakt. En dat is in ieder geval voor de neutrale toeschouwer ja, heel erg jammer. Op baan 1 ondertussen John Isner tegen Tommy Haas. Het verhaal is al verteld. In de vijfde set zitten ze. Ja, Het missen van die twaalf matchpoints lijkt het Tommy Haas en misschien ook wel een beetje zijn 25. 30 jaar lijkt Tommy Haas nu toch op het te gaan breken. John Isner 4-2 voor in de vijfde set. Wel een breakpoint nu voor Tommy Haas. Dus die kan uh, terugbreken en dan uh, wordt het weer een wedstrijd. En je weet het met John Isner ja, is de wedstrijd nooit afgelopen. Ik vind het trouwens wel mooi om te zien dat Isner in zijn vorige partij... die vijf er 2-0 achter stond in sets. En dat hij een vijfde set uit uh, sleepte. En dat hij uh, vandaag tegen Tommy Haas weer 2-0 in sets achter stond. En het dus weer brengt tot een uh, vijfde set. Maar goed, het is een Amerikaan uh, met uh, de sportinstelling... en de mindgame van de Amerikaan is over het algemeen niet zo heel veel mis. We hadden het net heel even over het vrouwentennis. Ik wil toch nog één naam even noemen. De naam van, van oud-kampioen wow. Francesca Schiavone uit Italië. Uh, het vrouwentennis is een beetje een Pats Boom Show af en toe. Uh, Asarenka, uh, Sharapova. Nou, ik heb vanmiddag Schiavone zien spelen tegen Marion Bartoli. En ik vind de Schiavone echt, die was indrukwekkend goed. Speelde een heel goed gravelspel. En uh, ja, sloeg Bartoli er in twee setjes heel erg goed van af. En de Schiavone, ik wil de naam toch even genoemd hebben als hier volgende week zondag weer met de beker staat, dat ik in ieder geval haar even genoemd heb, gaat nu spelen tegen Azarenka. Dus dat is nog wel een naam om in de gaten te houden en een, misschien wel een mooie partij. In ieder geval een botsing van speelstijlen, het harde powerspel, het vlakke spel van Azarenka en het mooie oh, spel met dropshotjes, met slice backends van uh, Schiavone Hoor ik nou Goed, dat Dimitrov toch die game gewonnen heeft? Ik uh, zit uh, zo in mijn verhaal en ik zit zo te kijken dat ik eventjes het mij ontgaan is. En ik, als jij dat denkt, Robert, nou, dan nee, zou ik het had, Ik best dacht dat ik dat hoorde, kunnen... dat de je dat zei. Uh, ja, dat, dat, dat, dat zou op, op het moment. Ik heb eventjes, ik kan hier, vanaf hier heel moeilijk het scorebord te zien. En ik zat in mijn partij even te kijken naar de partij van Johnny Isner tegen Tommy Haas. Omdat het uh. daar ook spannend was. En daardoor miste ik eventjes op het uh, centercourt. Ja, ik heb het hier inderdaad. inderdaad ja. Uh, ja, ja, is, die, is die, het? Die ja, heeft Timmy Troffen hem ja, toch gehouden? Ja, nou, ja. dat is gelukkig maar goed voor de wedstrijd ook. Want een set achter en uh, meteen een break achter weer aan het begin van de tweede set. Dat zou wel heel ongelukkig zijn voor uh, Grigor Dimitrov. Ja, misschien is de druk uh, toch te groot geweest op, op, op de jongen. Er wordt natuurlijk veel over hem gepraat. Uh, Le kwam vanmorgen nog met een lijstje uit. Ja, dat helpt dan misschien ook allemaal niet. Le heeft een lijstje gepubliceerd vanmorgen, voor wat het waard is, met de top 10 in 2018. Hoe ziet de top 10 in het mannentennis in 2018 eruit? En daar inderdaad op nummer 1 Grigor Dimitrov. Dus de druk wordt aan alle kanten op uh, de jonge schouders van de Bulgaar Gelegd. En ja, in deze partij uh, ja, weet hij er voor ons nog niet mee om te gaan. Maar dat is misschien wel een makkelijke, ja. makkelijke conclusie. Misschien ja, heeft hij wel een heel andere reden. Maar nogmaals, heel veel fouten van Dimitrov. Hij staat wel 1-0 voor in de tweede set. Maar hij verloor de eerste set met 6-2. Goed, zometeen meer vanuit uh, Parijs. En dan ook uh, veel meer vanuit uh, München, waar we nu al even. Nou niet, dat nou is Berlijn. Want München speelt in Berlijn. Uh, Ronald van der Geer, de bekerfinale. De treble wellicht voor Iron Robben. Goedenavond Ronald. Mooie sfeer lijkt mij. Ja, prachtig. Uh, het, het, uh, stadion, het Olympiastadion is natuurlijk al voor de 37ste, nee 36 e keer uh, toneel voor deze mooie finale. Uh, waar het natuurlijk voornamelijk over Bayern is gegaan. Maar waar tegenstander Stuttgart er alles aan zal doen om uh, het uh, tot nu toe kleurloze seizoen, ze zijn 12 e geworden, toch nog enige glans te geven. Maar het is niet zo gek dat de aandacht uitgaat naar uh, Bayern München. Al twee prijzen binnen en het zou de eerste, let op, herenploeg kunnen zijn. ...in de Duitse voetbal die erin slaagt om de triple binnen te halen. Want uh, zoals bekend, landkampioenschap op uh, de sloffen. Het was wat moeilijker in de Champions League finale. En nu dus deze bekerfinale moet het seizoen definitief super geslaagd laten zijn. Maar Ronald, en Bayern, dan wil ik even weten wat dan, welke vrouwenploeg het dan was. Dat Je was zei... Wolfsburg. Ah, Wolfsburg heeft okay. dit seizoen alles gewonnen... ...wat er maar te winnen viel uh, bij uh, het Duitse voetbal voor vrouwen. En Bayern kan dat dus dit seizoen doen voor de mannen. Doet dat overigens zonder Dante de Braziliaan. Ik weet niet of het verhaal inmiddels bekend is. Maar Dante is opgenomen in de Braziliaanse selectie voor de Confederations Cup. En dan schrijven de FIFA regels voor dat een club, een speler, 14 dagen voor aanvang van dat toernooi moet afstaan. En dat geldt in het geval van Dante. Hij er dus niet bij, Gustavo ook niet. Bayern was het daar niet mee eens, maar is daar uiteindelijk schoorvoetend akkoord gegaan. En dus bij Bayern München uiteraard zou je bijna zeggen Arjen Robben in de basis. Maar verder wijkt het elftal niet zo heel veel af van buiten. Die mag spelen in plaats van Dante. En Gomez mag spelen in plaats van Mandzukic. Dat is zoiets als ja, trouwe dienst. Jarenlang topscorer geweest. Dit jaar een bijrol, maar een hoofdrol in de bekerfinale voor Bayern München. Het afscheid ook van Joep Heinkes. Die als coach nog nooit een... Bokaal wist te winnen, een Duitse bokaal dan in elk geval. Dus ook voor hem staat er nog wel wat op het spel. Nee, Bayern wil geschiedenis schrijven. Dat zie je ook overal in München terug. Het is de avond dat wij geschiedenis gaan schrijven. Zo begint de finale, die overigens nu, um, uh, nu op het veld een, een openingsceremonie. Met uh, tegen VfB Stuttgart, daar uh, waar Bruno Labadia de coach is. En uh, ja, waar we straks de namen wel uh, voorbij horen komen. Maar ja, normaal gesproken is Bayern dik en dik favoriet voor, ja. uh, voor deze finale. Ze weten wel een evenement neer te zetten, hè? Dat uh, weten ze over het algemeen wel, he? daar in dat land. Nou ja, je, je, voelt, de je voelt de spanning uh, met die muziek en die, dat, dat ja. hardkloppen op de achtergrond. Uh, ja. het, is een, het is een fantastische finale, eigenlijk altijd wel. Uh, gebeurt ook al voldoende, vorig jaar overigens. Uh, stond Bayern daar ook in. Speelde het tegen Dortmund. Ik weet niet of je dat nog weet. Verloor het met 5-2 van, uh, van Dortmund. Met drie goals van, uh, van Lewandowski. Wat dat betreft ja. heeft Bayern dus ook iets goed te maken. Ja, Dat, uh, ja, goed, dat hebben ze dus uh, afgelopen week al goed gemaakt. Voor zover dat goed te maken was tegen Dortmund, natuurlijk. Nee, dat klopt, maar ik ja. de Duitse beker. Ja, duidelijk. Goed, um, elftallen horen we het veld opgaan. Zometeen vanaf 8 uur gaan we natuurlijk uitgebreid terug naar uh, Ronalds. Maar we blijven het waterpolo volgen. Eerste kwart zat erop, geloof ik. Um, 2-1 voor UZSC. Dat moet winnen vanavond, anders is het voorbij, hè, Bob? Ja, dat klopt dan. is het afgelopen. Dan is het 3-1 in de best of five voor BZC. En dan is BZC dus kampioen. En BZC is langzij gekomen in het begin van de tweede periode. Het was een schitterend doelpunt werkelijk van Thomas Lucas. Een achterwaarts schot wat uh, Ruben Hoepelman te machtig was. En zo is het 2-2. En BZC ook nu in de aanval met Lars van der Laan. Die uh, speelt hem even terug dan naar Joran Vrouwenvelder. Vrouwenvelder naar de rechterkant. Maar daar wordt iemand fel op de huid gezeten. Max De is dat die, namens UZTC die aanval onderbreekt van BZC... maar ten koste van overtreding. En dus blijft wel het balbezit voor de ploeg uit Borculo. Nu weer met Lars van der Laan. Die zou eens kunnen gaan schieten van afstand. Dat doet hij ook, maar niet echt goed. Want de bal gaat meters naast het doel uiteindelijk van UZSC. En zo kan de ploeg uit Utrecht weer in voorwaartse richting. Ja, ik kan me niet voorstellen dat Zeno Reuten, dat is de coach van BZC, erg tevreden geweest zal zijn over die eerste periode, toen de ploeg uit Borculo aanvallend eh, toch eh, redelijk onmachtig was. Maar in die tweede periode worden ze al wat sterker. BZC op papier ook verreweg de beste ploeg van Nederland, de beste selectie. En eh, ook niet voor niks natuurlijk de afgelopen twee jaar al landskampioen. Het zou de derde titel op rij kunnen worden, maar zover is het nog niet. Want voorlopig staan we gelijk hier in Utrecht. Vier minuten nog in de tweede periode. Tussenstand 2-2. Zometeen meer vanzelfsprekend dan over het handbal. Lines tegen Volendam. We volgen het duel op Roland Garros tussen Dimitrov en Djokovic. Djokovic won de eerste set met 6-2. En dan natuurlijk de bekerfinale. Met Roland van de Geer, die kijkt naar die bekerfinale in Berlijn. Tussen Bayern München en Stuttgart. Graag tot zo. Exclusief in Studio Itzerda. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. En toen zeiden ze, oh, maar er bestaat ook hondenmassage. Ik denk, hé, hey, dat is beter. Dat is meer mijn vorm. En dan kom je aan in wat de mond moet zijn, denk ik. Nou, als ik dan heel erg lang loop poetsen... dan begin een klein beetje die te glimmen. Smaakt dat naar meer...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 Een meest slepende true crime van Annette van der Zeil. Moord in de bloedstraat, nu ook bij de Libris Boekhandel. Wie ondersteunt mijn moeder na een ziekenhuisopname? Seniorservice.nl. Turner van Gogh, Dix, Monet, Mondriaan, Citroen, Henket, KB, Hartfield en nog veel meer. Fundatie Zwolle is weer open. Kijk op museumdefundatie.nl.